Gisteren bereikte de VS en Rusland overeenstemming over de chemische wapens van Syrië... die moeten in de komende maanden onder toezicht van VN-inspecteurs worden vernietigd. Als de Syrische president Assad zich niet houdt aan de afspraken... stapt de VS naar de VN-veiligheidsraad voor strafmaatregelen. President Obama benadrukt dat de VS bereid blijft om in te grijpen. Internationaal is het Russisch-Amerikaanse plan verwelkomd. China was tot nu toe het enige land van de vijf permanente leden... van de Veiligheidsraad dat zich nog niet had uitgelaten over het akkoord. Rusland en China hebben in de Syrische burgeroorlog... het regime ruim twee jaar lang de hand boven het hoofd gehouden. Beieren kiest vandaag een nieuw deelstaatparlement. De verkiezing is een week voor de landelijke verkiezingen. en wordt gezien als een generale repetitie voor de bondsdagverkiezing...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 Tientallen wegen, bruggen en zo'n duizend huizen hebben inmiddels al schade opgelopen. De verwachting is dat Ingrid morgen aan land komt bij Veracruz. Ruim 5.000 mensen uit lager gelegen kustgebieden zijn geëvacueerd. De westkust heeft de kampen met tropische storm Manuel. Het gebied tussen Acapulco en Manzanillo wordt bedreigd. De verwachting is dat daar bijna een halve meter regen gaat vallen.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 Een jongen van acht heeft gisteravond opgesloten gezeten in een brandkluis in Montvoort. Hij was op een feestje in een bedrijfsverzamelgebouw en kwam tijdens het spelen in de kluis terecht. Die was een meter breed. De deur viel dicht en de jongen kon er niet meer uit omdat niemand de code had. De brandweer zaagde een gat in de deur zodat de jongen genoeg zuurstof had. En daarna werd met onder meer een slijpmachine de kluis geopend. Al met al duurde dat 40 minuten. De achtjarige jongen is niet gewond geraakt.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 Sanchez Blasquez werkte op het land, in de mijnen en was muzikant. Zijn hoge leeftijd dankte hij naar eigen zeggen aan zijn dieet. Hij at elke dag een banaan en slikte dagelijks zes pijnstillers. En dan het weer. In de ochtend eerst wat zon. blijft lange tijd droog. Vanmiddag raakt het bewolkt. En later op de dag regen. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Dit was het NMS Journaal. Heel de wereld is mijn vaderland.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 Een burlend edelhert. Ja, en dit. Grauwe ganzen. Of een loeiend hekrund. Wilde dieren. En die kun je vanaf volgende week horen in Den Haag. En in Maastricht. Eigenlijk in elke grote stad wel, van Groningen tot Goes. Ja, het is een kleine greep uit de geluiden... die geluidengoeroe Henk Meuwse opnam voor De Nieuwe Wildernis... die vanaf 23 september gaat draaien in Nederlandse bioscopen. Geluiden die apart zijn opgenomen dus, net als bij een, een reguliere bioscoopfilm. Tijdens actiescènes of scènes waarbij veel omgevingsgeluid is... is het lastig om eh, tekst of dialogen goed verstaanbaar op te nemen. En daarom wordt bij films eh, het, het geluid vaak achteraf opgenomen... en opnieuw ingesproken door acteurs. En zo heeft ook een aantal personages in De Nieuwe Wildernis... hun tekst achteraf opnieuw ingesproken, zoals eh, het hekkerend. Nou, hoe laat je nou een hekkerend loeien op commando? Nee, sterker nog, hoe krijg je een hekkerend in een geluidsstudiootje. Kijk, dat weet alleen Henk Meelsen. Goedemorgen. Nou, en Henk Meusel kon straks uitgebreid vertellen over zijn uh, avonturen in de Oostwaardersplassen. Over hoe hij die dierengluiden wist uh, te vangen. Uh, en over de dingen die er misgingen. Ook. Bijvoorbeeld heb ik ook al veel verhalen over gehoord. En uh, natuurlijk zet je een beest niet in een geluidsstudiootje. Dat weten wij ook wel. Uh, en we gaan het hebben over Henks zoektocht naar een zekere scheep. Ja, en presentatrice Merel Westerik was hier vorige week. Samen met uh, Martin Melgers. Ja. En we vertelden toen dat ze een column ging inspreken. En die hoort u straks over een klein half uurtje. Verder gaan we autovlees. Leren, heiden beheren en tuin reserveren. Dat alles tot tien uur in Vroege Vogels. De eerste deel, Allegro uit het pianoconcert in C-groot... van de pools duitse uh, klaviervirtuoos Johan Samuel Schreuter. Welkom in tuinreservaten.nl. In Tilburg wordt dinsdag de allereerste idylle geopend. Uh, idylle is een perceel grond dat wordt ingezaaid met bloemzaadmengsels... Zodoende moet het een gebiedje worden met wilde planten waar vlinders op afkomen om te eten of eitjes af te zetten. Een prachtig leefgebied voor vlinders en bijen, maar ook een heerlijke plek voor de mens. Zoals voor het duo Henny Radstaak <laughs> en Kars Velingsen waren in Tilburg. Nou, dit is hem dan, onze eerste idylle: de eerste idylle. En verdomd. En vlotte een koolwitje. Ja, ja, twee zelfs. Ik zie er een beetje. En ja, daar nog een. Ja, wat dat er gaat. De vlinders zijn er al. Het weer is niet optimaal, maar zelfs nu al vlinders. Dus dat is al een goed teken. En het geluid wat je hoort, ja, dat is een, nou, wat is het, een soort shovelachtig iets. Er wordt toch hard gewerkt hier. Jasperine Veeman, jij bent van het bedrijf dat hier bezig is om deze idillen aan te leggen. Ja, klopt. Hoe is dat om een idylle aan te leggen? Ja, dat is een grote eer natuurlijk. Ja. Maar wat vooral heel erg leuk is, het, het maakt onderdeel uit van een gemeenschapstuin. En we zijn de hele, of een gedeelte zijn we nu aan het realiseren op dit moment van die gemeenschapstuin. We zijn in een wijk in Tilburg-Noord, ja. naast een sportschool. Ja, wat voor wijk is dit? Uh, het is Stokhasselt en het is een, uh, ja, een wijk die uh, ik denk uit de jaren 70 stamt. En uh, waar ze nu heel druk bezig zijn om via het groen weer uh, ja, die wijk nog weer uh, meer kleur te geven. Dit was gewoon een, een groen kaal grasveldje? Het was zelfs een, een fabriek, uh, het was, was een gebouw en het is afgebroken. En toen lag het er ja, een beetje verlatend bij. En, uh, ja, niet, als, uh, niet heel aantrekkelijk natuurlijk en in een wijk wil je dat eigenlijk niet. Ja, en als je kijkt wat er nu al ligt, en zeker als je dit een beetje voorstelt volgend jaar met een prachtige hoge bloemenzee en allemaal moestuintjes waar de mensen uit de wijk hier lekker aan het uh, tuinieren zijn, ja, dan heb je echt een stuk, uh, mooi stuk wijk. Wat staat hier nou? Wat groeit hier? Ja, ik zie hier wat kamillen staan, ik zie hier wat Jacobs kruiskruid staan, biggenkruid staat er, lucerne zie ik, wat rolklaver, teunisbloem. Uh, oh, ja. Ik denk dat er zo'n... Zo er zijn soorten in staan die we hebben gezaaid. En ik denk dat er zo'n 10 soorten ook uh, zelf hebben gedacht van die idyllen, daar moet ik zijn. En uh, die zijn dus hier uh, ook in opgekomen. Die zijn vanzelf gekomen. Die zijn vanzelf gekomen. Het was natuurlijk het nadeel. We zijn nu ook met heel veel andere idylles bezig en die zaaien we nu in, in het najaar. En dan, dat is veel beter. Dan kan het zaad al een beetje, uh, ja, tot rust komen. Een hele winter groeit er geen onkruid en in het voorjaar kan het zaad goed opgroeien. Dit was 25 mei, dus het was laat in het voorjaar. En daarna kwam natuurlijk die hele warme, droge periode. Dus er is... Uh, niet alles wat we hebben gezaaid is dus inke is opgekomen. Maar gelukkig nemen heel veel wilde planten die taak wel over. Er ziet wel veel rozetten al, hè, voor volgend jaar. Die volgend jaar allemaal weer bloemen gaan geven. Welke zijn dat? Wij zijn zo. Die rozetten hier van teunesbloem. Deze, die gaat dit jaar niet meer bloeien, maar die komt volgend jaar wel. En hier zie je ze. En wilde peen zie je. De wilde peen, dat is voor de koninginnenpage. Juist, heel goed. Ja. En de, de bloemen worden gebruikt door, door bijen, door zweefvliegen. Die halen daar een stuifmeel af. Maar inderdaad, de rupsen van de koninginnenpage die vinden dat ook heerlijk. Dus. En teunisbloem, ja, voor de nachtvlinders eigenlijk, hè? want die bloeit uh, s'nachts? Ja, klopt. Die gaat vooral s'avonds open. En uh, daar komen veel nachtvlinders op af. En, uh, er zijn meer planten hoor, die uh, door nachtvlinders uh, gebruikt worden. Ik heb smeerwortels er achterin ook en daar heb ik uh, ja, zelf ook uh, goudvenstertjes en gamma uilen op gezien s'nachts als ik met een zak aan het schijnen was. Dus... Hier op deze plek? Niet op deze plek, nee. nee maar ze zitten dus, hier gegarandeerd. Hier, zeker ook. Doen jullie dat vaker, dit, dit soort dingen aanleggen? Nou, dit is wel een heel bijzonder project moet ik zeggen. Dit is, uh, dit is eigenlijk een, een vraag van de gemeente geweest om dit in samenwerking met de, de bewoners hier in de wijk te doen. Um, straks gaat sportschool Ooms, die gaat weg. En dan komt dat hele terrein er nog een keer bij. En in het najaar gaan we dus ontwerpateliers organiseren. En dan gaan we met alle bewoners die daarin geïnteresseerd zijn dit hele park ontwerpen. Deze idylle wordt uh, van en voor de bewoners? Ja, ja, ja. ja. En en voor de vlinders en de bijen noem ik maar ja, ook voor de mensen. Nou, dat is ook uh, eigenlijk wat de Vlinderstichting wil. Hè. Mensen, bijen en vlinders verbinden. En uh, nou ja, daar is dit natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Uh, ja. Natuur dichtbij? Natuur dichtbij, en dat is zeker hier uh, in het stedelijk gebied het geval. Maar ik weet zeker over een jaar of uh, drie, vier, dan kun je eigenlijk... Uh, tientallen plekken in Nederland uh, idylles tegenkomen. Ja, want jullie zijn met een project uh, bezig met de Vlinderstichting. Uh, Klopt. Een idylle project. Dit is de eerste. Deze wordt uh, dinsdag geopend, over twee dagen. Klopt. Ja, dit is ook, ook eigenlijk de kleinste. Maar dat kwam gewoon omdat we van het voorjaar kregen we van de Postkort Loterij het geld. En toen moesten we beginnen. En toen kwam Jasperin op ons pad. En die zei van, hé, hey, er ligt al iets. Dus dit was eigenlijk waar we direct konden beginnen. We zijn bezig nu met andere idylles. Die zijn we nu aan het inzaaien, het najaar. Uh, zodat die volgend jaar goed in bloemen staan. En sommige zijn uh, echt heel groot, maar. Uh, het komt eigenlijk, ik denk dat er over 84 plekken in Nederland idylles liggen, verspreid over het land. Dus bij iedereen in de buurt is er wel eentje. Dat is het doel? Dat is het doel. En uh, ja, als ik zie hoeveel belangstelling er is, is geweldig. Want we hebben nog helemaal niet echt reclame gemaakt, maar we hebben 120 aanmeldingen al gekregen. Mensen zeggen van, bij ons moet je zijn, wij hebben een mooi stuk en kom op, uh, ga hier maar inzaaien voor die vlinders en voor die bijen. Dus voorwaarde is, het moet openbaar terrein zijn. Ja, het moet openbaar terrein zijn, het moet... Uh, ja, ook toegankelijk zijn voor mensen, maar zeker ook voor bijen en voor vlinders. Het moet niet ergens in de middel of nowhere zijn. En het moet groot genoeg zijn. En, en een klein detail, de eigenaar moet het er ook mee eens zijn. Want we hebben diverse mensen gekregen van... oh, ik heb een heel mooi stuk bij mij achter het huis en dan mag je in gaan zaaien. En dan kwamen we eraan, dan bleek het helemaal niet van hun te zijn. Maar ze vonden het wel leuk om ze daarin ingezaaid te worden. Maar dat is dus een kleine randvoorwaarde. De eigenaar moet het er wel mee eens zijn. Hier is de eigenaar de gemeente? Ja, de eigenaar is de gemeente. Ja. Ja. Je het wel natuurlijk. Ja, dit stuk dat lag al tien jaar eigenlijk uh, niks te doen. En dit is zeg maar een wijk waar vrij veel armoede is. En uh, we proberen met die gemeenschapstuin daar toch iets in te betekenen. En uh, ja, dan is het heel leuk als je voor al die flats die je hier omheen ziet, ja, toch een soort achtertuin kunt creëren voor de mensen zelf. Het wordt ook een ontmoetingsplek. Ja, ja, ja, dat is zeker de bedoeling. Het valt mij altijd zo op dat insecten vlinders natuurlijk ook, uh, dit is altijd zo feilloos weten te vinden. Wat gaat daar trouwens? Gaat er, gaat er of laat het iets bruins? Een vlindertje? Oh ja, ja, ja. Gamma uil is dat. Dat is een, uh, een nachtvlinder die overdag gewoon rondvliegt. En, die had je nog niet gezien hier? Die had ik hier nog niet gezien, nee. Dus dat moet ik eventjes invoeren zo meteen. Nee, dat is ook typisch zo'n soort, ook een echt ook een kroegloper. Hè? Dus die kilometers vliegt en overal waar wat te halen is ook terechtkomt. En ja, daar, daar had je het net over, ja, dat insecten ja. dat toch allemaal feilloos weten te vinden. Dat is ook echt wat mij verbaast. Want vlinders zijn helemaal niet, hè? die crisblauwtjes en dat soort dingen, zijn niet zo heel mobiel. Maar als ze ergens in de buurt zitten en er ontstaat iets, dan blijken ze er toch te kunnen komen. Dus ze kunnen meer dan wij zo op het eerste gezicht denken. Nee, is leuk. Ja. Wat is dat? De kleine vuurvlinder, waar ik het net over had. Hey. Wat uh, je zie je, Kars? Vuurvlinde. Ja, oh, kleine vuurvlinder. Kleine vuurvlinder? Kleine vuurvlinder, ja. Ik had hem al uh, gehoopt. Ja, ja daar gaat hij nu. Hij is uh, direct uh, op pad Hij zat hier te drinken op de, op de biggenkruid. Ja, dus uh, die heeft het ook al weten te vinden. Je had hem al voorspeld. Ik had, hem, ik had erop gehoopt, ja. De allereerste idylle, een primeur. Uh, ja, jullie hebben een mooi bedrag gekregen van de postcode loterij om meer van dit soort uh, idylles te maken. Je zei al, er zijn heel veel uh, aanmeldingen. Klopt. Maar kunnen, nog, kunnen mensen nog gebiedjes, stukjes grond aanmelden? Ja, als ze een, een gebied weten waar de eigenaar het leuk vindt... dat daar een idylle komt, als dat goed toegankelijk is voor mensen... als het groot genoeg is, hè, want dit is dan een vrij kleine... maar we willen echt wel naar een hectare of twee hectare toe... Uh, laatste contact opnemen. Kijk, we kunnen vast niet, van die 120 kunnen we al niet allemaal doen... maar hoe meer aanmeldingen zijn, hoe beter we ook kunnen kijken... Want dat er een goede spreiding is over het land. Want we willen niet alles hier in, uh, in Tilburg hebben. Al van Den Helder tot Maastricht. Van Den Helder tot Maastricht, overal uh, mogelijkheden. En opgeven kan in ieder geval uh, helemaal geen kwaad. Dan weten we, hebben we een mooi overzicht van uh, waar we terecht kunnen. Karsveling samen met Henny Radstak in Tilburg dus... Weet u nou ook een, een mogelijke plek voor een idylle bij u in de buurt? Uh, u kunt hem dus opgeven. Kijk op vroegevogels.vara.nl voor alle informatie daarover. Spanjaard. Luis de Narváez was dit de Fantasia del Quinto Tono. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De afgelopen weken barst het van de langpootmuggen. Vooral de wijde langpootmug en de Kool langpootmug worden massaal gezien. Heb jij ook veel langpootmuggen gezien? Ik, ik wil jou gaan vragen of jij het verschil ziet tussen de weide-langpootmug en de Colangpoot. Natuurlijk, Sanin. Okay. Ik prestaat van vroeger wel eens weten een het verschil tussen weide-langpootmug en de Kool Langpootmugggen. Um, ik, ik, ik, ik heb er wel veel gezien. Ja, ja. man barsten van. Vooral veel weide-langpootmuggen. Uh, dat heeft alles te maken met het koele voorjaar en de droge zomer. Meer zonderlingen op de venolijn 0356711338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Nam uit Gouda. Het is druk op de ganzen snelweg boven ons huis. Zelfs s nachts horen we ze. Bertels van der Kolk. Niet ver van de IVN-tuin in Reden. Een paar echte laatstelingen. Drie witte paardenkastanjes sterven naar dood... door de kastanje meneermot en de kastanjebloedingsziekte. Frans van der Smissen in Vlijmen. Na een lange periode van stilte hoorde ik zojuist nog even de giftje af. Ik beschouw het als een laatste groet voordat hij binnenkort weer naar het zuiden vertrekt. Else van Doesburg, Baalden. Vandaag ontdekte ik de eerste knoppen van de herfsttijloos. sluiters. Gisteravond vroeg ik heel mooi een dubbele regenboog. En hier vliegen altijd koude meestal een groep van honderd. Die gaan dan s'avonds de struik. En die vlogen precies door die twee regenbogen heen. Dat was een heel apart gezicht. Tony Lichtenbergerst smiddags komen de kinderen de tuin uitrennen. Oh, daar zit zo'n eng beest. Wat blijkt het? Een prachtige grote tijgerspin. De grootste spin van Europa. Heel mooi om te zien. Peter van der Veld in Westervoort. Na de regen komen de eerstelingen. Beneden in de moestuin staat de drie-uren-bloem. Een bloem die oorspronkelijk uit Bulgarije-Hongarije komt. Hij is fantastisch en hij bloeit inderdaad maar drie uur. En aan de overkant in de kook staan op één poot acht lepelaars. Vorig jaar zagen we er één, nu staan er acht. Ja, ziet u ook iets bijzonders? Een eersteling wil ik gaan zeggen, maar het zijn natuurlijk veel laatstelingen op dit moment. Blijf bellen met de vno 035 035-6711-338. Uh, onze. Pim Lemmers hier. Oh, ik kan misschien even de andere microfoon pakken, want je stoort een beetje, hoor ik. Ja. Dus laten we het toch even proberen. Nou, dan doe ik het maar hier. Uh, uh, ja, we, we, we hebben hier Pim Lemmers uh, erbij in onze hier in Stadszicht, bij onze microfoon... waar een beetje mee gepeuterd wordt en een beetje mee gerommeld. Uh, Pim is onze, onze imker. En Pim, je bent eigenlijk al een, een, een drie keer hier bezig... met een enorme hoeveelheid apparatuur. Wat heb je hier allemaal bij? Ik voel me net een artiest hè, opbouwen. Uh, ja. Een honingslinger hebben we meegenomen. We hebben een ontzegelbak meegenomen. Dat betekent een bak waar je de honing straks vrij gaat maken van wasdekseltjes. Uh, een safe. Straks nemen we ook nog een panty een ongedragen pentie, die gaan ja. we over de zeven heen spannen... zodat al die wasdekseltjes geschreven worden. En wat we net gehaald hebben, ik hoor jou nog zeggen begin juni... van is hier wel genoeg eten voor de bijen, Pim? Nou, het resultaat heb ik in mijn handen. Je hebt een, een honingraad hier. En ja, beschrijf hem zelf even. Ja, ik, ik, ik heb een, een, ruim een kilo honing in mijn handen. Het is een, een, een raampje waar, uh, waar was in zit. Uh, helemaal vol met honing. 120.000 vlieguren. Mensen vragen wel eens, hoeveel uur maakt zo'n bijna nou voor één pot honing? Nou ja, één bij is 60.000 vlieguren bezig. We rekenen wel met kinderen uit dat één bij een paar jaar bezig is om zoiets moois te maken. Het is een kunstwerk. Ja, het, is een, het ziet er fantastisch uit. We zien hier de raten. Die zijn ook zelf allemaal opgebouwd door de, door de bijen, toch? Klopt. Ja, ja, dat doen ze allemaal s'nachts. Ik zeg wel eens, het zijn de beste architecten van de wereld. Dit doen ze in het donker. Het is toch gewoon fantastisch om te zien. Overdag werken, s'nachts bouwen. Het is, het is één groot feest. En ik heb al één raampje opengekrapt voor je. Okay. Ja, want het is nu half september en dit is, uh, uh, ieder jaar is dit het seizoen... voor het oogsten van de, van de honing. Het, het, uh... nou, we zijn eigenlijk wat te laat. Oh, is dat zo? Ja, eigenlijk moet, uh, moet het al klaar zijn. Maar we maken een speciale uitzondering voor vroege vogels. Uh, voor, ik... onze eigen, voor onze eigen kast hier bij het kapitaal. Je hebt hier een, een, een raad voor me. En je hebt al een beetje iets ja, opengekrabbeld. Uh, uh, proef maar. Want iedereen proeft altijd even stiekem. Mag ik mijn vinger ervoor uh, ja, gebruiken? Ik zet mijn vinger erin even. En dan wil ik graag horen. Ja, heerlijk. Maar... Nee, het is, het, is, het, is, uh, het is heerlijk. Maar ik, ik steek nu mijn vinger in die raad. Maar ja. hier, zit, hier zit alles nog dicht. Ja, ja. En, hele, en een hele mooie vork voor. Ja. Dat gaan we ook straks even proberen. Dit is een andere vork waar jij s'avonds met de kinderen en je vrouw en Anne de aardappels mee aanprikt. Hij is twee keer breder. Hij is wat, uh, wat scherper ook. En dan prik je dus die wasdekseltjes uh, weg. Kijk, je doet zo. En dan haal je al die wasdekseltjes eraf. Nou kun je je voorstellen als je 500 van dit soort raampjes hebt... dat je dit allemaal handmatig moet doen. Het gebeurt bij mij in Schuurtje in Heimsteden. Dat is een heel werk. Die raten zijn dus dicht. Dat noem je verzegeld, toch? Ja, klopt. Het is uh, verzegeld en betekent dat de honing goed is. En uh, ja, dat het eigenlijk het wintervoer hè, voor de bijen ja. is. Ja. En dan knagen ze dat eraf. Want wat wij natuurlijk eigenlijk doen is hun, hun wintervoorraad openmaken. Uh, die zegeltjes, nou heb ik ook begrepen dat als dat zegeltje erop zit... dan be betekent dat dan dat de honing rijp is? Ja, klopt. Uh, honing mag, te, mag een vochtpercentage tussen de 17 en de 21 procent bevatten. En meestal is de honing rond de 17, 18 procent. Inderdaad, gaat een wasdekseltje op en dan is hij goed. Er zijn ook wel eens imkers die slingeren uh, niet helemaal goede honing. Ja, en uh, dan doen ze een test... En als die honing in het raad blijft zitten, dan is je goed. Valt hij eruit, dan is hij toch wat, uh, ja. wat hoog vochtgehaald. Maar het allerbeste is dus als de bij hem al zelf heeft afgesloten, hem zelf heeft verzegeld. Klopt, ja, inderdaad. Uh, wij gaan raten krabbelen. Uh, en daarna gaan, gaan de raten hierin, hè? In, deze grote, in deze grote zwengel. Ik zie daar trouwens ook nog wel een bijvliegen. Ja, die geven zich niet zo snel gewonnen natuurlijk. Er zaten nog een paar honderd bijen die dachten van... ja, we hebben hier heel hard voor gewerkt. En dan komt er zo'n man een wit pak, die haalt het weg. Nou, ik laat heel veel honing zitten voor de luisteraars. Uh, bijna 60% blijft in de kast. Heel klein beetje bijvoeren. Dus we delen het gewoon een beetje. Ja, het is win-win. Ja, ja, wij halen er wat uit. En de rest blijft in de kast voor, voor de bijen als, als uh, eten voor de winter. Absoluut, ja. Oké, okay, nou, wij gaan zo weer verder. Dank je wel. Counting Sparrow's was dit. Een, een Chinese evergreen staat hier op mijn briefje, ik geloof het graag... uitgevoerd door de Singapore Symphony Orchestra... onder leiding van Cho Hui. Um, we gaan er even kort uit voor Ster en Nieuws. Het nieuws wordt gelezen door Raymond Seré. Hof Horneman Bankiers heeft al zeven volstrekt unieke beleggingsfondsen. Daar komt binnenkort een nieuw fonds bij. Een fonds dat belegt in de nieuwe groeimotor van China...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 Uit voorzorg zijn 5000 mensen geëvacueerd. De westkust van Mexico heeft te kampen met tropische storm Manuel... die het gebied tussen Acapulco en Manzanillo bedreigt. Er wordt daar een halve meter regen verwacht. En het wereldsnelheidsrecord op de fiets is verbeterd door een Nederlander. In de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada bereikte Sebastian Bowier... een snelheid van 133 78 km per uur. En dat was bijna een halve kilometer sneller dan het oude record... dat op naam stond van een Canadees. Povier reed op een speciale lichtfiets... die is ontwikkeld door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken, kritisch zijn...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 Ja, Pim Lemmer zat hier zo op rechts van mij... met een soort spatel nu die dingetjes zo... die raten legt. Het rap, en hij gooit een, een van die raten nu in de honingslingeraar. En zometeen gaan we... Dus... Nou ja, hij ja, ja, heel voorzichtig toch? Ja, Oké, okay, daar doet het voorzichtig okay. inderdaad. Honingslingeren gaan we zo meteen doen. Eerst even een uh, slinger aan het rad der columnisten. Ik Westrik. Merel Westrik, wakker Nederland-presentatrice. Vorige week, zondag, was ze ook al hier. En toen samen met Martin Melgers. Martin las toen een column voor. En Merel en Martin werken samen aan een natuurdocumentaire. En ze deelden ooit de zorg voor een jong vosje, genaamd Gilles. In de column van Martin hoorden we vorige week... hoe het verweesde vosje liefdevol wordt verzorgd in de woonkamer van Merel. En uiteindelijk, voordat het beestje te tam wordt... zetten ze haar uit in het Amsterdamse bosje. zou er zo een film van kunnen maken... Zeker als je het vervolg hoort, hoe verging het Gilles? Merel Westrik vertelt het. Ik denk nog vaak aan haar. Er. er zijn van die dagen, met haar bedoel ik dan Gilles... het babyfosje dat wekenlang bij mij in huis woonde. Stadsecoloog en vriend Martin Melgers... komt in het voorjaar van 2012 met haar aanzetten. Ze is achtergelaten door haar moeder en sterk vermagerd. Martin en zijn vrouw Aniek gaan op vakantie... en dus word ik pleegmoeder. Zo gaat dat dus. Op mijn hoogglans witgelakte vloer, vier oog achter in Amsterdam... zet Gilles haar eerste voorzichtige stappen. Onder de televisie zet ik een grote houten kist... met zand, oude lappen en een warme kruik. Daar kan ze slapen. Verder zet ik overal in het huis grote dienbladen met zand... zodat ze daarin kan plassen en poepen. Om de drie uur verwarm ik kittenmelk in een magnetron... en geef mijn babyfos de fles... De eerste nacht snap ik meteen waarom Martin en Anika haar gillers genoemd hebben. Als ik wil gaan slapen en de kleine vos in haar kist leg... en in lappenwikkel met haar warme kruik begint ze te gillen. Een hoog, vogelachtig, keffend geluid. Uiteindelijk slaap ik twee weken lang iedere avond op de bank... met gillers of onder mijn oksel of op mijn buik. Mijn huis wordt een vosseburg. Gillers snapt helemaal niets van al die dienbladen met zand... Ik verbruik familieverpakkingen, keukenrol en schoonmaakmiddel. En als ik thuis kom, zie ik hooi, vogelveren, gele kringen op mijn witte vloer... en uit elkaar gerukte kamerplanten. Ik geniet. Het blijven geen flesjes melk. Op een dag worden dat eendagskuikens... die ik tot grote ontsteltenis van mijn vriend laat ontdooien in de groentelaar van onze koelkast. Ook krijgt ze soms een stukje kip, eend of konijn... en dat trek ik dan aan een touwtje door het huis zodat ze leert jagen. Als Martin en Aniek terug zijn van vakantie, gaan we haar zelfs uitlaten in een Chihuahua tuigje in het havengebied. Ze snuffelt, volgt sporen en rent, en wij rennen met haar mee. Met dat jachtinstinct zit het wel goed. Maar om in het wild te kunnen overleven, moet Gilles ook leren prooi te doden. Martin rijdt naar de dierenwinkel en komt terug met twee kleine konijntjes. Moest je nou echt twee witte nemen? Vraag ik. En er is nog iets. Gilles moet ons, mensen, niet de aarde gaan vinden. Dan overleeft ze niet. In Amsterdam zit een erkend opvangcentrum voor vogels en vossen. Ik moet afscheid nemen. Weken later zetten we Gilles uit in een duingebied. Ooit sliep ze op mijn buik. Nu is er een prachtige, sterke, schuwe, volwassen vos. De zomer gaat voorbij. De herfst, de winter... In de lente ziet een groep ruiters een vrouwtjesvos met grote tepels langs een ruiterpad lopen. Een van de ruiters maakt een foto. Stom toevallig een kennis van Martin en Aniek. En stom toevallig in het gebied waar we Gilles de vrijheid gaven. Met Aniek bestudeer ik de foto's. We weten het zeker. Het is Gilles. En ze heeft een nest jongen. derde deel het allegretto uit de klaviersonate in e groot van de Duitse componist Carl Philipp Emanuel Bach uitgevoerd door de pianist Christopher Hinterhober. Sinds de uitvinding van de beddetector... heeft het onderzoek naar vleermuizen ongelooflijk grote stappen gemaakt. Op dit moment onderzoekt men bijvoorbeeld waar welke soorten leven in de zomer. 25 jaar geleden waren vleermuizen nog heel mysterieuze dieren waar we weinig van wisten. En nu kunnen we er dus steeds meer te weten te komen, dankzij die beddetector. Ja, bij dit onderzoek gebruiken ze een speciale beddetector... die de sonergeluiden van de dieren niet alleen weergeeft, maar ook opneemt. Dat apparaat monteer je op een auto en dan ga je regelmatig op een vaste route inventariseren. Dat wordt ook wel autovleren genoemd. Op een mooie avond gaat Joost Huizing mee op zo'n tocht in de omgeving van Groenekan. Samen met Erik Janssen van de Zoogdiervereniging en vrijwilliger Frankling Bret Snijder. Nu ben je iets aan het monteren op het raam van de auto. <güls> ja, dat is een raamstatief, zodat we een vleermuisdetector kunnen monteren. En nu gaan we in de auto. Dat vind ik doodzonde. Want als je op jacht gaat naar vleermuizen, het is altijd lekker buiten. Ja, we denken er ook over na om dit ook uit te proberen op de fiets. Maar uh, om zoveel mogelijk vrijwilligers mee te krijgen... de nachtelijke uren uh, buiten te zijn uh, die zich niet al te veilig voelen... Dan doen we dat nu met de auto. En het is ook een redelijk lange tocht, hè? Die jullie ja, gaan het maken. zijn tochten van rond de 30 kilometer. En die moeten we met 25 kilometer per uur. Dus het is met een auto zelfs is dat uh, ruim een uur rijden. Het begint al lekker te schemeren. Dan moet ik hem aanzetten... Wat hij eigenlijk nu doet, is dat op het moment dat hij een geluid krijgt... wat op vleermuis lijkt, gaat hij hem opnemen. En tegelijkertijd legt hij het GPS-coördinaat vast. De techniek die doet de helft van het werk, hè? Uh, nou, in dit geval zou ik bijna zeggen 80 van het werk. Okay. We gaan instappen? Ja, we gaan instappen. Ja. We krijgen dus niet alleen een beeld van de aantallen... maar je kan op deze manier natuurlijk ook vrij snel iets zeggen... over verspreiding en verandering in verspreiding... Als het regent, dan hoef je niet te gaan. Als het regent, hoef je niet te gaan. Als het hard waait hoef je niet te gaan. Als het mistig wordt, hoef je niet te gaan. Als nachten koud worden, hoef je niet te gaan. Dus je mag blij zijn als je twee avonden goed weer hebt om zo'n route te rijden in de week. Dat was er één, maar wat voor één? Gewoon het weg, dat schat ik. Ja. Bestaat er nog geen techniek die, die geluiden van die vleermuizen goed kan herkennen? Um, dat moet toch te maken zijn? Bij vogels is dat er al. Voor vleermuizen hebben ze ook al wel wat gemaakt. Het werkt heel goed. Hey. Nou, dat is grappig. Ja, nou vangt fiets, de hoort het, ja, ja. beddetector het geluid ja. van een wielrenner op die ja. voorbij komt. Ja, en hij heeft zijn ketting niet goed gesmeerd. De fietskettingen <laughs> die hoor je helaas. Er komen nog een fietser langs. Ja. Ja. Dat moet maar even. Het lastige is dat wij met ons uh, gehoor en ons uh, visueel systeem veel meer zien in geluidsfiles dan tot nu toe programma's kunnen mm -hmm. vinden. En je hebt te maken met heel veel opnames die niet de optimale kwaliteit hebben. Yes. Dan kan je soms wel vaststellen van oké, okay, dit, dit is... Nou, ik weer wat getik. Ja. Dat, dat was of een krekel of, of een krekel. Want krekels en sprinkhanen maken soms ook geluiden die wij met ons oor niet kunnen horen. Ja, boom is daar een voorbeeld van. Die doet het gewoon tik. En kinderen kunnen het net horen, maar volwassenen eigenlijk niet meer. Soms maken vleermuizen toch geluiden die je wel kan horen. Wel heel hoog, gepiep, maar ik heb ze wel eens gehoord. Dat klopt. Nou, nu... wacht even, nu kwam er weer een echte voorbij. Hè? Was het de vleermuis of? Nee, gewoon een eh, sikkel toch, toch een sprinkhaan. Ja, ja, ja. Dit is de periode. Dat de balstijd aanbreekt voor een aantal vleermuissoorten. Rosse vleermuis, eh, gewone dwerg en ruige dwerg. En dan vliegende mannetjes rond, luid roepend maar met laagfrequent geluid. Dat draagt verder dan het ja. ultrasonische geluid. En dat zijn ook geluiden die wij eh, kunnen horen. En dan klinkt het een beetje als trik uh, trik trik En het is zelfs zo dat bij één soort kan je zelfs individuen herkennen aan het roepen. Nou, laat vliegers kom op. Wat Een wegvleermuis, een gewone dwerg. En die, die ving wat die zegt prut. Dus als hij heel dicht bij zijn pooi is, dan krijg je een zogenaamde feedingbus. Dan gaat hij versnellen en een beetje verlagen. Ook. En dat is een heel karakteristiek geluidje. Weet je. Hé, hey, wat is dat? Uh, weer een spring eh. <laughs> En andere nog. Ja. Fiek, een roze Die paardjes. Ploink, ploink. pio pioep, pioep. Ja. ploink, ploink. Ja, ja. Hij zegt eigenlijk... Pliep, ploep, pliep, ploep, pliep, ploep. Links. Ja. Ik vind het zo leuk, die naam die jullie hiervoor bedacht hebben. Autovleren. Nee, dat, nee maar die mogen we niet meer gebruiken. Sorry. <laughs> ik, heb, ik heb niks gezegd. Nee, het heet tegenwoordig... Nemt transecten vleermhuizen. Heel zakelijk. Het licht valt nou helemaal weg, maar... Het ziet er nog wel heel sfeervol uit. Al die koeien die naar ons ja, kijken. Ja, toch in de wei af en toe. Ja, daar moeten die laatvliegers het ook eigenlijk min of meer van hebben in deze periode van het jaar. Die koeien die produceren uh, koeienvlaaien. Ja. En in die koeienvlaaien komen uh, allemaal uh, mestkevers op af. En die mestkevers die gaan op een gegeven moment vliegen. En die vliegen s'nachts. Ja. En dat zijn de, ja, de vette snacks eigenlijk voor laatvliegers. Maar koeien hebben wel last van wormen. En wij eh, geven die koeien preventief anti-hoormiddelen. Waardoor die, die koeienvlaaien in één keer een hele andere fauna krijgen. Veel meer vliegen en minder kevers. Waardoor het, voor die laatstvliegen eigenlijk, eh, zoals snacks of stapelvoedsel, is er dan gewoon veel minder of helemaal niet meer. In Nederland hebben we de Meervlirmuis. Dat is een vlirmuis van grote laagveengebieden met plassen en vaarten. Dat is wel een soort die in Europa uh, vrij zeldzaam is. In Nederland uh, waarschijnlijk tussen de 50 en 80 procent van de populatie herbergt. Van de wereld. Dat is eigenlijk de gutto onder de Nederlandse <laughs> vleermuis. Dus daar moeten we heel zuinig mee zijn, de meer vleermuizen. Ja. Kijk ja. wel of die meevliegt. Ja, een stukje mee. Zo lang, als keuze niet zo lang hoor. 25 km per uur is ook bewust gekozen. Vleermuis kunnen dat tempo net bijhouden, maar niet lang. Je kan niet dezelfde vleermuis twee keer waarnemen. op Was nee. dat weer laat vliegen? Ja, nummer drie. Nou, komt het geheugenkaartje uit het apparaat. Dat is hem. En dan stoppen we die in de computer. In de computer. Alsof je foto's gaat kijken, maar wij gaan geluiden kijken. En wat we nou kunnen doen, is het uh, tien keer zo langzaam afspelen. Dat zijn hele mooie, bijna vogelachtige geluiden. Ja, vogelachtige geluiden. Zo, hè? Als, je, als je een vleermuis tien keer vertraagt, dan worden het vogeltjes. Ja. En welke ja, was is, dit? Het, uh, ja, welke was dit? Dus om dit te zien... Ja, wonen dwerg, ja. Gewone dwerg, denk ik. Gewone weg. Het klinkt altijd zo... Van, ach, het is maar een gewone dwerg. Er zijn er wel veel van, maar het is wel een heel belangrijke soort. Ze vangen muggen. Al die beesten die je s'nachts prikken, die vangen ze. Hier is het sonogram te zien. Het beest begint met een heel hoge frequentie, zakt dan naar beneden. En de meeste energie, dus dat vette klottetje onderaan, dat zit dan bij 42 tot 45 kilohertz. En, en ja, met de lengte van de puls kun je dan begrijpen dat het een dwerg is. We zijn voor de tweede keer gecheckt door de politie. <laughs> ja, dan rijdt de politieauto rondjes om ons, rondjes heen. Om ons en heen. En nu, nu ja, blijft hij dus. daar staan kijken. Ja. Het is natuurlijk ook wel een gek gezicht. Drie, drie mannen op een parkeerterreintje ja. met een laptop een en een microfoon. Zou je het toch ook vriendelijk kunnen vragen? Nou. Ja. ja, goed. Wat je als vleermuisonderzoeker al niet tegen kan komen. <laughs> ja. Ja, We zijn een keer opgepakt door, met twee politieauto's. Er had iemand gebeld, want er scharrele mannen hier rond door de buurt. Met, met een raar apparaatje. Ja. Als ik zie hoeveel van die geluidsbestandjes er op de computer nu staan, op dat kaartje. Ja. Dat is ongelooflijk. Veel meer dan ik heb gehoord. 250 hebben. in totaal. Hé, hey. rossen. Tiet, Maar nee, Er zit iets anders doorheen. Ja, het is die sikkel springt aan doorheen. Oh, dat is een ja, ja. Ook tien keer vertraagd. Ja. Maar deze hadden we dus onderweg niet gehoord, dus dat is wel weer leuk. Dus ja. er zitten waarschijnlijk meer uh, rossen en laadvliegers in dan, uh, ja, dan we met de gewone detector hadden wagen. Ja, dat ja. is ja. okay. wel mee precies. Oké. Dankjewel. Dank. Mazurka en grote Opers 24, nummer 2 van Frederik Chopin. Dit jaar wordt de 400ste verjaardag gevierd van de Amsterdamse Grachten. Stichting De Groene Grachten heeft dat moment aangegrepen. om te laten zien dat je ook in eeuwenoude panden best duurzaam kunt wonen. De Groene Grachten is een initiatief van de Delftse hoogleraar Wibbel Orkels. Samen met hem en met Soese Gehem en Jelle Rademaker van De Groene Grachten. neemt Rob Buiter een kijkje bij de duurzame renovatie van een Amsterdamse grachtenpand. Nou, het is uh, kruipt door door, uh, door uh, alle werkzaamheden weer bij Het Wordt uh, flink gewerkt hier. Ja, maar het is natuurlijk wel heel erg leuk om te zien hoe... Uh, zo'n heel oud grachtenpand uh, gewoon een soort nieuw leven wordt ingeblazen... om uh, zeg maar nog weer een hele poos door te gaan. Want uh, het staat al uh, een paar jaartjes, vier eeuwen. 400 jaar wordt het nu gevierd. Het hele idee van de groene grachten kwam door die viering... Uh, Twee jaar geleden zei ik tegen de burgemeester van de Laanen: Ja, maar de laatste vijftig jaar zijn al die vachtenhuizen zo veranderd dat uh, zo gaat het niet, zo kan het niet langer doorgaan. Ze zijn zo afhankelijk geworden van fossiele brandstof. En dat is er straks niet en, uh, en dus moeten ze duurzaam worden. Ja, zo is de Groene gracht ontstaan, zo is het plan ontstaan. De gemeente stond er direct achter, wethouders stonden achter. En Op een gegeven moment hebben we twee jonge mensen gevonden die dat gaan trekken. En dat, uh, we en en staan hier ook trots te kijken naar deze werkzaamheden. Het is een beetje lawaardig hierachter, maar er wordt hier van alles op de vloer aangebracht. Vloerverwarming zo te zien? Uh, laag temperatuurverwarming wordt hier nu aangelegd. Dat betekent dat je een wat efficiëntere afgift van je warmte hebt. Uh, is ook veel prettiger in je comfort. is heel geleidelijk. Dus je houdt je woning continu op gelijke temperatuur. Dat is eigenlijk heel prettig. Nou, wat daar duurzaam is, is dat je dus iets minder warmte nodig hebt om het zo warm te krijgen. En we doen het ook nog eens met een luchtwarmtepomp. Nou, dat betekent eigenlijk dat je een soort van... ...airconditioningkast buiten je woning zet... ...die de warmte gewoon uit de lucht buiten haalt. Zelfs als het buiten winter, is, Dan kan ja. dat ja. nog. Dit is wel heel veel lawaai. Wat hieruit komt zal heel anders uh, om de hoek gaan staan. Ja. Ik wil ook nog een stapje naar boven gaan. naar daar is de vloerverwarming die je hier nog ziet overliggen. Die is daar al, uh, al opgestort. Oh, nou, kijk, hier op de zolder uh, is het wat rustiger. Maar wat is nou de, de crux bij... Uh, het uh, isoleren en het energiezuinig maken van dit soort panden. Ja, uh, we staan nu in een, uh, in een pand wat volledig gerenoveerd wordt. Maar we zijn ons er heel erg van bewust dat niet iedereen uh, zijn pand uh, volledig gaat verbouwen in de komende jaren. Dus wat we willen doen is een soort menukaart maken voor de, uh, alle bewoners uh, van uh, monumentale panden, maar ook niet-monumentale panden. Uh, om zelf uh, een stapje in de goede richting uh, te zetten. En daar hebben we dus uh, maatregelen als ledverlichting in zitten, uh, maar ook duurzame isolatie, uh, duurzame energieopwekking. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Qua isolatie, dat is wel echt een thema wat, uh, wat heel belangrijk is om, uh, om uh, in je achterhoofd te houden. Als je teveel gaat isoleren, dan moet je ook heel goed ventileren. Want anders krijg je houtrot in je balconstructies waar we nu ook uh, bij staan. En dat is echt een thema waar we nu met uh, alle werkgroepen binnen de Groene Grachten ook heel goed naar kijken. Hoe kan dat op de optimale manier? Ja, aan de achterkant van het pand uh, kunnen we even op het dak kijken. Oh, de... Het raam is uh, dichtgeschroefd. Uh... <laughs> er staan zoveel steigers, dan zou iedereen binnen kunnen lopen misschien, maar. Uh... Die platte daken, daar kunnen jullie ook nog wat een en ander mee. Ja, ja, we staan hier voor een plat dak en er zijn er enorm veel in de Amsterdamse binnenstad. Wat je bijvoorbeeld kan doen is uh, groen dak aanleggen. Dat buffert meteen dat water wat je hier ziet. Bij heftige regenbuien is dat heel prettig. En het zorgt er meteen voor dat je op een bovenverdieping toch het gevoel hebt van je eigen tuin. En die kan je eetbaar maken, die kan je met kruiden beplanten, daar kun je alles mee doen. Uh, maar uh, los van, van het pilotproject waar we nu staan, hebben we samen met de dakdokters en de gezonde stad hebben we een heel leuk project gestart. En dat heet 1 hectare daknatuur. En wat we willen doen is voor eind volgend jaar een hectare natuur gerealiseerd te hebben. Dus een nieuw Amsterdams natuurgebied midden in de Winnenstad. 1 hectare? Ja, dus ongeveer 100 daken voor 100 vierkante meter. We hebben ook als al dit soort eh, kleine druppeltjes bij elkaar. Een ledlamp, hier een plat dak eh, met wat warmte en, en vocht buffert. Een laag temperatuurvloerverwarming. Al die druppeltjes samen. Kan dat dan ook meten met een hypermoderne klasse A energiezuinige woning? Ja, dat is natuurlijk een hele rare vraag voor een pand dat 400 jaar oud is. Dat we je sowieso niet verliezen, want dat is gewoon een... een, een... Een rijkdom, hè? Dus duurzaamheid is meer dan alleen maar uh, andere energievormen. Duurzaamheid is dat je ook die waardes die je in het verleden hebt behoudt voor de toekomst. Je wil namelijk een mooie toekomst. Nou, het idee dat je de grachtengordel niet zou behouden is natuurlijk krankzinnig. Dat moet je behouden. En dan is dit een manier om ervoor te zorgen dat het in ieder geval in de goede richting gaat. En uh, trouwens eventjes over druppels. Heel veel mensen denken dan wel: wat maakt het nou uit? Dat is een hele stomme gedachte. Iedere verandering naar een goede toekomst begint ergens. En dus dat betekent dat ieder klein stapje die ergens begint, doet mee aan die totale verandering. Want zo moet het gewoon. En dit zijn dus ook voorbeelden. Toeristen komen erheen. Eh, het wordt waarschijnlijk ook een extra attractie nog. Extra groene grachtenhuizen. Dat als mensen dat gaan zien, dan worden ze zelf weer gestimuleerd. Van jongens, als die huizen dat kunnen met 400 jaar oud, dan kan ik het toch ook met mijn eigen huis van 20 jaar oud. Ja, mooi. En bevlogen Okkels bij de renovatie van Nieuwe Prinsengracht 43 in Amsterdam. En oh. dat pand is vandaag geopend voor publiek. Stichting De Groene Grachten fiedt vandaag namelijk de Duurzame Zondag in Amsterdam. Niet alleen met een rondleiding door het Duurzame Grachtenpand, maar ook met een heuse zonnebootrace door de grachten. En met de Superbus van Okkels. Meer informatie over dit spektakel staat op onze website. Um, ja, en ik sta hier weer bij Pim uh, en de honingraad. En ik sta met die grote kam. Het lijkt wel een soort hondenkam. Nee, het sta lijkt wel een beetje afro een afro-kam. Een ja. afro-kam. Ja, voor een afro-kapsel. Maar daarmee sta ik de verzegeling van de, uh, de, ja, de, de kamers. Hoe noem je, hoe noem je die? De, dit zijn de raten. Dit is een raad, Het is een, een honingraam. Ja, de verzegeling eraf te steken. Ja. En die verzegeling bestaat dus uit was. Dat, dat haal ik eraf en dan open ik de... De honing komt bloot te liggen zo. Je ziet het hè. Het is het onzegel. Het is een onzegelvork die je in je hand hebt. Um... Dit smeer ik eraf, dat, dat ontzegelde spul. Dat is dus was, dat valt in die bak, maar daar zit nog honing aan. Ja, wasdekseltjes. Als je heel goed kijkt, dit is een grote bak. Uh, zeg maar van 80 bij 80. Met een rooster erin. De wasdekseltjes blijven bovenop het rooster liggen... en de honingzak langzaam naar beneden. En, dat, dat vang je ook op? Dat vang ik op en dat wordt uiteindelijk weer gezeefd. We gooi je helemaal niks weg, Menlo. Nou, Ik vind het echt fantastisch. We hebben het natuurlijk veel vaker over bij gehad de afgelopen anderhalf, twee jaar. Maar ik vind het iedere keer weer geweldig wat, je, wat ik nu zie. Tussen die houten raampjes, dat alles is door bijen gemaakt. Deze, al die vakjes. Dit is ook was, Ja, toch? ja het is allemaal was. Het enige wat de imker doet... is het, het raampje timmeren, een paar spijkertjes erin... een draadje erin, een wasdekseltje... of althans een wasplaatje. En uiteindelijk bouwen ze dat in het voorjaar... helemaal zelf uit. Ik vind het fascinerend. Ik kan hiervan genieten. Ja. En jij ook. Nou, ik begrijp het. Want het is on ja, dit is eigenlijk... zo'n prachtig en concreet voorbeeld... van wat de natuur gewoon uh, uh, kan maken. Van, van, van zonlicht, van bloemen. Van die bijen die altijd dat werk doen. Ja, en zonder bijen... Uh... Geen appel en peer, he. daar staan we helemaal niet bij stil. Nee. Mee, no? En dit is een... Uh, ja, we gaan bijna afronden, want we gaan er zo recht uit voort. Nou, maar dan gaan we daarna straks je zwengelen. Dit is allemaal de productie van, van één seizoen. En het, wordt het een behoorlijke opbrengst, denk je? Nou, ik denk zo'n 18, 19 kilo. Meer dan vorig jaar op het kapitool, toch? een kilo of twaalf. 18, 19 kilo. Nou, ik haal nog een paar raampjes weg. Kijk, en dan gaan we ze in dat grote apparaat doen... om straks echt te gaan zwengelen. En dan steken we onze vingers er nog een keer in. Tot zo recht, na 9 uur. Dinsdag, de derde dinsdag in september. Hoera, hoera, hoera. De eerste prinsjesdag voor koning Willem-Alexander. Wij staan nu zelf op het toneel van de geschiedenis. Leo, Leo. Radio 1 is erbij, live vanaf het Binnenhof. Nou, ik sta aan de kant van de Tweede Kamer, schuin voor de Ridderzaal. Met de rijtour, de troonrede.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 En het meest spectaculaire stuk Natuur van Nederland. Wordt dit het nieuwe thuis van de wolf? Ja, liever vandaag dan morgen. Dat er meer in Karo Brandpunt vanavond kwart over tien op Nederland 2. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1.